4 uur. Dit is Radio 1, het Tessel blok Weet Facebook Boek wie jij bent, ook als je helemaal nooit gebruik hebt gemaakt van dat sociale platform? En maakt Google ons nou uiteindelijk dommer of juist veel efficiënter? Dat straks in Villa VPRO eerst het nos Journaal met Dorald Meegens. In Irak heeft een reeks van aanslagen met autobommen het leven gekost aan zo'n 60 mensen. De meeste aanslagen waren in Shiïtische wijk in de hoofdstad Bagdad. De autobommen ontploften bij bushaltes, op markten en in drukke winkelgebieden. Ook in de zuidelijke Oliehavenstad Basra en in de westelijke provincie Anbar waren aanslagen. Vorige week waren er ook al verschillende aanslagen in Irak, zegt correspondent Sander van Hoorn.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 En de commissie denkt dat Almere op termijn kan uitgroeien tot een centrum met internationale en nationale uitstraling. Het Ice -Dome Almere moet gebouwd worden in Almerepoort langs de A6. Ook Tialf in Heerenveen en Zoetermeer zijn in de race. Een definitief besluit valt volgende week dinsdag. In Israël heeft een bankrover vier mensen doodgeschoten. Een gijzelaar raakte zwaar gewond toen de dader in Beersheva en de Negev woestijn wild om zich heen schoot. De overvaller had zich in het bankgebouw verschanst. Correspondent Monique van Hoogstraten. Tijdens het uh, vuurgevecht met de politie die al snel uh, kwam... hield de bank over één vrouw uh, gegijzeld. Maar uiteindelijk uh, liet hij haar ook weer gaan en schoot hij zichzelf uh, dood. De dader is een Joodse inwoner van Beersheba. Voor het eerst in de geschiedenis heeft Groot-Brittannië een eigen astronaut. Major Tim Peake staat gepland voor een missie naar het ruimtestation ISS in november 2015. Doordat Groot-Brittannië niet meebetaalt aan ruimtevaartprojecten zoals de Space Shuttle of het ISS, ging er niet eerder een Britse astronaut de ruimte in. Dit keer gaf een bijdrage van 20 miljoen euro de doorslag om Peak samen met vijf anderen te kiezen. Overigens zijn er wel vaker geboren Britten in de ruimte geweest. Sommigen gingen als genaturaliseerd Amerikaans staatsburger mee met een Space Shuttle en één Britse vrouw vloog met de Russen naar het ruimtestation Mir. Het weer bewolkt, nevelig, af en toe wat regen of motregen. Het wordt hooguit 15 graden. Ook morgen bewolkt, kans op regen, temperatuur verandert nauwelijks. En ook de rest van de week is het wisselvallig en het wordt kouder. En verkeersinformatie krijgt u van de ANWB, John Bakker. Met inmiddels 13 files, 45 kilometer bij elkaar. Vrij veel vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij Muiden-Oost, 4 kilometer... Ook 4 kilometer op de A7 vanaf de Afsluitdijk naar Herenveen bij knooppunt Jouren. Op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Noord 6 kilometer. De rechter reisdok is daar dicht. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht voor knooppunt Hoevenlaken 7 kilometer. Op de N59 vanuit Sierikzee naar Hellegatsplein voor knooppunt Hellegatsplein 4 kilometer. En op de N256 vanuit Sierikzee naar Goes bij Wolvaartsdijk 4 kilometer.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 Winnaar van de beste regie in 2004. Meer info op tv5monden.nl TV5. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Vila VPRO. Tot half vijf nog bij u hier op Radio 1. En wij praten over de macht, althans over de vraag... hoe groot de macht is van mediatechnologiebedrijven... als bijvoorbeeld Google en Facebook. Drie gasten daarvoor hier in de studio. Danny Mekic, ik ga het nu wat minder uitgebreid doen... dan we aan het begin van het uur hebben gedaan. Dus ik beperk het nu even door te zeggen dat jij internetondernemer bent al heel lang... en ook een consultancybureau hebt... Geert Tovink is mediateoreticus en docent Nieuwe Media aan de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. En Peter Olshoorn, internetjournalist en schreef de boeken De Macht van Google en net uit de Macht van Facebook. Voor het nieuws, uh, Peter Olshoorn, begon jij um, een belangrijk verhaal te vertellen. Namelijk, we hadden al geconstateerd dat data voor dit soort bedrijven goud zijn. Daar draait alles om: informatie, data. En dat er nu op dit moment in Europa, bij het Europees Parlement, bij de Commissie een wet ligt op de privacy en dat er op die... Dat, dat is wat kort door de bocht, maar daar komt het op neer. Uh, Privacy-wetgeving, dat daar al 3000 amendementen op uh, uh, binnengekomen zijn. En dat de lobby vanuit de bedrijven waar we het over hebben, enorm is. En ja, niet alleen vanuit de bedrijven, ook privacy-organisaties... staan echt lijnrecht en ja, natuurlijk, elkaar. de twee partijen, ja. van twee partijen is een enorme lobby. Uh, dat is op zich niet goed, dat er zo'n sterk uh, meningsverschil is. Het, prins, het principe wil de Europese Commissie invoeren dat burgers toestemming moeten geven aan bedrijven alvorens ze data mogen verzamelen. En nu hadden we een cookiewet ja. in Nederland, dat is helemaal verkeerd gegaan, die is totaal fout in de praktijk gebracht. Ja. Dus kreeg iedereen die verzoeken van uh, uh, wil je dit even wegklikken en voortaan ja. plaatsen wij dan cookies op je pc en daar is het in ontaard. Uh, maar de Europese Commissie wil dat niet toch, uh, toch beter uh, gaan regelen. Nou, bijvoorbeeld Facebook, hè, een van de bedrijven waarover we praten... die heeft een onderzoek laten uitvoeren door uh, Deloitte. Een echt beroerd onderzoek, maar het gaat, alleen, het gaat alleen om de uitkomst. En dat is dat Facebook per jaar 32, 32 miljard euro bijdraagt aan de Europese economie. alleen om te laten zien van je moet ons niet hinderen in onze dataverzameling. Want maar wij wacht even, want leg, hoe leg je die link dan door onze dataverzameling? Weten bedrijven wie ze moeten benaderen om iets aan te kopen? En ja, dat gebeurt ja, dan ook heel gericht, dat is je, dat, dat het? Dat heb je goed gezegd. Facebook helpt het bedrijfsleven en helpt burgers... om beter met elkaar transacties te doen. Hè, om sneller informatie je kan te vinden. Ook, je kan zeggen helpt, je kan ook zeggen dwingt. Ja, nee, je bent nog steeds niet gedwongen. Maar okay. dat hele getal van 32 miljard is echt onzin. En mm -hmm. Zo, zoveel draagt Facebook niet bij. Maar dit maar is dus moet, een van die lobbydingen die ze Ja, Dat is die een van die lobby. Maar je moet niet vergeten: hè, 7 miljoen Nederlanders eh, gebruiken Facebook met heel veel plezier. Mm -hmm. Dat moet je niet onderschatten. Google heeft ons een heleboel voordelen gebracht. Nee, het, zeker. Want het gaat er ook niet om, om alleen om het negatieve, maar het kan ook geen kwaad om op. Dingen te wijzen waar mensen misschien wat beter over na zouden nou, moeten die wet denken. Dat moet er gebruik... komen, dat vind ik absoluut, dat die, dat die Europese wet met die principes. En ook dat je je, je profielen. Want mensen die vergeten, ze hebben twee profielen. Eén dat, één profiel dat zichtbaar is bij Facebook, en dat is wat je wat vrienden mogen zien. En een reclameprofiel, en dat is tien keer zo groot. En dat wordt gebruikt uh, voor de bedrijf, door de bedrijven om je reclame te serveren. Weten en... de mensen dat? Dat, dat weten ze niet, maar als die nieuwe wet er komt... Mm. dan moeten ze één, toestemming geven voor dataverzameling. Twee, zouden ze wellicht de mogelijkheid kunnen krijgen... om die reclameprofielen te, verwijderen, te laten verwijderen. Dat je gewoon met een druk op de knop zegt... en nu is het mooi geweest, Facebook... Weg ermee, met mm -hmm. dat, uh, en dan op, op straffen van echt een boete, dat je ook zeker weet dat dat gebeurt en dat er niet toch ergens nog in dat systeem waar wij helemaal geen zicht meer op hebben, toch nog een beetje stiekem in gehandeld wordt. Nou, laten we eens stiekem, nee, dat, dat is echt wel redelijk controleerbaar. Okay. Dan okay. hoop ik of die bedrijven vaak zelf niet precies meer weten waar ze die data hebben opgeslagen zo. <lacht> het, het ligt technisch nogal moeilijk, maar laten we er even van uitgaan van het principe. Het zou goed zijn als het principe komt. Oké, okay, ja. Danny. Nou ja, kijk, als ik, als ik naar Peter luister, denk ik, ik ben het helemaal mee eens. Maar wat een veel betere oplossing nog zou zijn dan zo'n juridisch mechanisme... is het uitgangspunt dat je zelf je persoonlijke data beheert. Mm -hmm. Dus een soort personal cloud. En dat je tegen Facebook zegt, ik wil heel graag uh, meedoen uh, met jullie treintje. Maar dan moet je iedere keer bij mijn computer, en uh, dat kun je Maar dan... hoe doe je dat dan? Dan heb je gewoon zelf een hard op je computer... waar nou, jouw profiel op zit. Dat zou kunnen. Zijn, even zonder daar nu helemaal over uit te... moet je goed kijken, wat is veilig, wat is kostentechnisch. Nou, okay. Maar het, het uitgangspunt dus je geeft privacy, je geeft je data, sta je af. Dat wordt elders, <tus> vaak op honderd plekken tegelijk, versnipperd opgeslagen. Het, het zou veel schoner zijn als je het omdraait. En als je dan echt een keer klaar bent met dat internet, ja. trek je de stekker eruit... en is al je data verdwenen. Dit heel... kan ook gaan overigens over foto's die je uploadt, teksten die je uploadt. Dat kan allemaal te traceren zijn tot, tot wie je bent. Maar nog even in aanvulling op wat, wat Peter zei... Um, Dwingt niet, hè. ze dwingen ons niet om het te gebruiken. Nee, Facebook en Google niet. Maar je ziet wel steeds vaker bedrijven die hun dienstverlening bouwen mm -hmm. op sociale media. Nou, dan kom je in een zekere zin in een soort lastige situatie terecht. En wat ik heel sneaky vind is, dit is dan nog een redelijk, redelijk zuivere discussie. Omdat het een privacy verordening zou zijn. Maar uh, wat ik veel erger vind is dat je lobbyisten ook steeds vaker... in allerlei andere schimmige wetten en regels ook proberen hun... Ja, privacy beperken de wensen in, in kwijting. Okay, laten, we, laten we ons even, even te beperken. Geert ik geloof in Facebook Ik uh, heel duidelijk dat uh, we gewoon meer en meer een onderscheid moeten gaan maken tussen deze monopolies en het internet. Als mm. Peter zegt van ja, ze, ze leveren een geweldige bijdrage aan, uh, aan onze economie. Ja, dan denk ik, ja, nee, dat, zeg, ja dat, zegt dat, zegt euh, dat is wel zo. Nee. Hè, maar wat, hè. wat je ook zou kunnen zeggen is dat, uh, dat internet uh, hè, het, uh, het leven mm. efficiënter maakt. Uh, dat, uh, nee, maar het ik even ja, je mag dat ja? corrigeren en eh? dan wilde ik heel even nog terug. Sorry. <coughs> Terug naar die privacy. Corrigeer dit maar even, Peter. Ja, nee, die bedrijven die hebben onderzoeken laten uitvoeren... waaruit moet blijken dat ze een enorme bijdrage leveren aan de economie... dus dat wij ze niet moeten dwarsbomen. Maar ik ben een andere mening toegedaan. Ze dragen wel bij aan de economie, maar wij moeten ze heel goed reguleren. Of wat Danny zegt, en dat, dat poneer ik in mijn boeken eigenlijk... de data, onze persoonlijke data, moet je eigenlijk als betaalmiddel gaan zien. En dan mo die moet je dus ook kunnen beheren. En niet langer die bedrijven, maar dat moet je zelf okay, kunnen... Oké, gaan beheren. we zo op door. Ik wilde heel even uh, luisteren naar een kort gesprek wat uh, collega en verslaafd Facebook-gebruiker Bram Bartels had met Max Scherms. Dat is een Oostenrijkse rechtenstudent die zich enorm druk maakt over het privacybeleid van Facebook. En daarvoor de actiegroep Europe versus Facebook oprichtte. Heel even naam luisteren. Kwart voor zeven ochtends. De dag begint. Tijd voor een kopje thee, toast en even checken wat er op Facebook is gebeurd.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 Via Facebook is het delen van informatie inderdaad erg gemakkelijk. Maar wat doet de site eigenlijk met die informatie? Ik bel met Max Schrems, jurist en oprichter van Europe vs. Facebook. Anderhalf jaar geleden raakte Max geïntrigeerd door de manier waarop Facebook met privacy omgaat. Ik vraag hem welke problemen hij heeft met de netwerksite. Oeh, too many problems. <laughs> Ik heb een hoop problemen met Facebook. Maar het grootste probleem is dat informatie die je zelf verwijderd hebt, door de site wordt bewaard. Waarom ze dat doen is niet duidelijk. Facebook verzamelt ook informatie. Zonder dat mensen daar toestemming voor hebben gegeven. Max beweert dit niet zomaar. Na veel touwtrekken heeft hij van Facebook alle data gekregen die de site over hem heeft bijgehouden. Na 22 e-mails en wat regementen kreeg ik een pdf-bestand van meer dan 1200 pagina's. Een pak papier van 20 centimeter dik waarin precies staat wat Facebook allemaal bijhoudt. Veel van die data is op zich niet erg interessant, maar er zit wel veel metadata aan vast. Metadata is eigenlijk data over data. Het laat bijvoorbeeld zien waar een foto genomen is, hoe laat en door wie. Facebook maakt veel gebruik van deze metadata. Het was interessant om te zien dat Facebook deze informatie niet alleen bewaart, maar ook aan elkaar probeert te linken. Op die manier krijgen ze informatie die mensen niet zelf hebben gedeeld. Facebook heeft op die manier ook informatie over mensen die niet eens op Facebook zitten. De site maakt van deze mensen een zogenaamd achtergrondprofiel aan. Facebook verzamelt dus informatie over mensen via andere gebruikers. Dat doen ze door zoveel mogelijk informatie op te vragen. Facebook vraagt gebruikers om zoveel mogelijk informatie te delen over hun vrienden. Zo komt de site aan informatie. De site huurt ook bedrijven in om informatie te analyseren. Zo zijn mijn gegevens verwerkt door een Duits bedrijf dat via Facebook allemaal informatie opdookt die ik zelf niet openbaar wil maken. Zonder dat je het door hebt verzamelt de site dus allemaal informatie over je. Sommigen vinden dat misschien vervelend, maar mag Facebook dat eigenlijk doen? Like, dat hangt ervan af. Maar een hoop van wat de site nu doet, um, zoals het bijhouden van informatie over do doing doing in in mensen die geen profiel hebben, mag niet. In Brussel wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe wet die onze privacy beter moet beschermen. Max denkt echter dat de zaken met deze nieuwe wet slechter op wordt. Deze nieuwe Europese wet op databescherming wordt op dit moment in het Europees parlement behoorlijk afgezwakt onder invloed van lobbygroepen. Ik ben bang dat we met deze wet juist een stap te gaan in de bescherming van onze privacy. Dat was Bram Bartels in gesprek met Max Scherms... die zich enorm druk maakt over uh, wat Facebook, onder andere Facebook... met databestanden doet en hoopt dat Europa daar verandering in brengt. Maar uh, hij ziet dat eigenlijk niet zitten. Hij heeft het idee dat door de wetgeving zoals die er nu ligt... en de lobby die erop losgelaten wordt... dat de privacy eigenlijk alleen nog maar afgezwakt wordt. Peter Oldshorn, internationalist, Geert Lovink, docent Nieuwe Media... en Danny Mekic internetondernemer. Sorry, er staat zoveel. Ik denk, ik erin uit. Internetondernemer. We praten hier uh, even over door. We hadden het er daarvoor al over, de privacy. Wat hij ook zegt, deze, deze jongen in de uh, reportage, is. hij gaat ervan uit dat Facebook, al Google, maar Facebook in dit geval, dat die, die data aan adverteerders verhandelt. Maar is dat het geval? Wordt er echt gehandeld, uh, Peter Oldshorn, met die gegevens? Is het zo dat Facebook inderdaad goud geld verdient door alles, maar Verkopen wat ze van ons weten? Uh, nee, dat, dat, dat doen ze niet. Dat is ook niet nodig. Dus als je een advertentie wilt plaatsen op Facebook, kan je van die data gebruik maken. En de, de machine van Facebook, die plaatsen volgens die reclame zo gunstig mogelijk voor de adverteerder bij de verschillende profielen. Oké, okay, dus want dat is, dat is wat je vaak hoort. Hè? Mensen zeggen, oh, dan weten ze iets van en dan verkopen ze dat gauw aan... Ik ja, het is een bedrijf, manier om nu, iets wat ingewikkeld medisch. is uh, te proberen simpel uit te leggen... maar mm -hmm. feitelijk wordt de data niet verkocht. Dus dat, dat is gewoon niet zo. Mm -hmm. nee. En ben jij het met hem eens als hij zegt, uh, deze jonge <tus> scherm... dat hij bang is dat de, de privacy door de nieuwe wetgeving... uiteindelijk alleen maar op achteruit zal gaan... omdat de lobby van de grote, uh, gigantische... Uh, internetbedrijven het gaat winnen? Nou, Die redenering volg ik niet helemaal. Maar dat is omdat er voor mij nog een redenering aan vooraf gaat... die ik veel uh, ernstiger vind. Uh, en de luisteraar zou dus eens een keer moeten proberen... morgen het College Bescherming persoonsgegevens te bellen. En dan krijg je een bandje te horen waarin wordt verteld... dat, ik weet niet of de tekst nog steeds hetzelfde is... maar ik belde ze regelmatig met vragen. Dus, dus de, de toezichthouder en handhaver in Nederland voor privacy kwesties. Um, maar er was op een gegeven moment was de tekst van, nou, in verband met overweldigende drukte kunnen wij de telefoon helaas niet meer beantwoorden. Nou, dan is dus mijn conclusie dat de handhaving overbelast is, zoals in, in wel meer takken van sport trouwens. Um, en dat dus extra wetten en regels niet automatisch zal leiden tot een betere handhaving. Want die, die, die strookt nu al niet met, met, met de praktijk die ze hebben. Dus ik zou zeggen, voordat we allemaal nieuwe dingen gaan introduceren, moeten we eerst goed eens nadenken over hoe belangrijk vinden we dit eigenlijk. En als we het belangrijk vinden, laten we dan eerst met de huidige wetten en regels ervoor zorgen dat er. Voldoende capaciteit zit in die organisatie. Dat is nu niet het geval. Ja, en dan is per definitie iedere extra wet of regel of wat dan ook. Het is een beetje een, een schijnveiligheid creëren, misschien ook wel. Hippovie? Ja, vo voordat we ons al te druk gaan maken over, uh, over monopolies. Hè? Want dat is toch mm -hmm. wel een klein beetje een soort liberaal standpunt. Hè? De goede liberaal met zijn sigaar in zijn mond. Ja, die vieren ook tegen monopolies. Hè? Want die is voor de markt. Het probleem is deze bedrijven. zijn zogenaamd allemaal voor de markt. Maar de facto zijn het allemaal monopolisten. Uh, ja, als de markt maakt uit, uit En de, wat, wat er gebeurt is dat gewone burgers uh, in, in een heel bizarre uh, soort... De, uh, default uh, positie van, uh, van liberaal geduw, geduwd worden van ja, je, mensen hè, als jullie goed aan je eigen belang denken dan moeten jullie vooral tegen de monopolies zijn nou dat klinkt mij toch een beetje vreemd uh, in de oren en, uh, waar ik bijvoorbeeld zelf uh, veel meer aan denk wat uh, voor de lange termijn uh, belangrijk is wat ik al eerder zei is uh, we moeten denken aan de verdienmodellen mm -hmm. en dus we moeten gewoon ophouden met de, de, de, de gratis diensten die uh, ons uh, uh, in zo'n uh, in zo'n deal van jullie geven ons uh, gegevens en dan geven wij jullie een gratis dienst. Daar moeten we mee kappen. En ik denk zelf dat we uh, wat we verder moeten ontwikkelen, dat is een idee van een publiek internet. We zitten hier bij de publieke omroep. En ik zelf vind nog steeds dat een, een, een, een flink gedeelte van het internet zou eigenlijk een soort publiek internet moeten zijn. Zou Want Dan hebben dan we, we veel minder te maken met dit probleem. Op dit moment hebben we echt te maken... met die hele grote monopolies. Hein? Google zelfs 95 procent. Als we het hebben over de Nederlandse zoekmarkt. Dat is absurd. Uh, dat komt in andere bedrijfstakken helemaal niet, uh, niet voor. He? En uh, ja, ik, uh, ik hoorde laatst iemand zeggen... ja, ik maak eigenlijk helemaal geen gebruik meer van, uh, van de internet. Ik, maak, ik gebruik alleen nog maar Google. Nou, en dat vond ik, dat <laughs> vond ik, zo, dat vond ik zo eerlijk. Dat vond ik zo... Hè? Maar dan heeft Google toch bereikt dat het wil. Ja. Want dan is het, dan hey, is uh, het dan is een, een, een ja, synoniem is geworden de, voor internet. Ja, yeah. nou, en, de, en ik denk zelf dat we gewoon de, het internet moeten verdedigen tegen, uh, tegen de Googles... Alleen op een manier, zeg maar, waarin, uh, waarin wij het scenario Weet schrijven. Het en niet, niet alleen maar ons in de verdedigende positie uh, nou, manoeuvreren. Dus, ik ben wel liberaler dan uh, Geert. Ik heb geen sigaren <laughs> in mijn mond hangen. Hier niet tot dan. Uh, en ook geen whisky staat erbij, helaas. Maar ik denk toch dat... dat zou, wat hij zegt, hè, wij, wij, wij, wij zijn het erover eens... dat het open internet, zoals het gebouwd is 20 jaar geleden... Hè, dat, daar zou je veel meer voor moeten strijden met z'n allen. Ook een Nederlandse overheid mag je, daar, mag, daar mag je dat van verwachten. Ik verwacht niet zoveel van het college bescherming persoonsgegevens. Dat, dat is een instituut wat dat heel moeizaam is. opereert... met wetgeving die niet meer volstaat. Maar het strijden voor het open internet, dat, dat blijf ik doen. Maar daar fungeert... Nou eenmaal een zoekdienst als Google op. Ik, ik hoop ook dat Google blijft als, als zoekdienst. He, want we hebben, we hebben hem hard nodig, maar je kunt het goed reguleren. En publiek internet: dat helpt niet. Dat He, is een publieke omroep helpt ook niet. Nou, kijk, je kan die 70%, 70 van de mensen die niet naar de publieke omroep kijken, die naar RTL of SBS gaan, die kun je niet afschrijven. En dat kun je straks Tuurlijk ook niet. met het internet niet. Maar wat, wat ontzettend belangrijk, misschien wel het belangrijkste, is dat je, dat je op scholen echt die, die mediawijsheid, die kinderen en ook hun ouders trouwens, maar dat doe je via die kinderen, blijkt in de praktijk, dat ze heel goed gaan leren waarmee ze bezig zijn. Dat zoiets als gratis niet bestaat in de economie. Maar en dan krijg je dus wat ik helemaal zei... in het begin van de uitzending in de inleiding... kennis is macht. En die bedrijven die hebben zoveel kennis al over ons... dus een flinke macht over ons. Dat ga je bestrijden met kennis is macht. Zorgen dat kinderen weten waar ze mee bezig zijn, hoe het werkt... en niet meer zomaar onnadenkend uh, uh, zich op een dienst werpen. Ja, dat is de meer liberale opvatting. En misschien ik denk dat we daar toch mee moeten beginnen. En ook heel krachtig. Je, je moet in het onderwijs... Hè, die kinderen die, die kijken zes, zeven uur per dag naar, naar kleine en grote beeldschermen. En we, we, we brengen ze te weinig bij hoe het werkt... Danny? Dat was jammer. Nou, er is it. nog een ander argument hiervoor. Dat is namelijk dat de grote sociale mediabedrijven... die zijn ditzelfde spel aan het doen. Facebook is aan het lobbyen in Amerika... voor het verlagen van de minimumleeftijd... die nu op 12 jaar is vastgesteld... voor gebruikers van hun platform. Zij mm -hmm. zeggen, eh, eigenlijk gebruiken ze dezelfde argumentatie. Hè. Kinderen van zes, zeven... vanaf zes jaar willen ze graag moeten gebruik kunnen maken... van Facebook om te leren hoe het is om te Facebooken. Terwijl juist daar zit natuurlijk wel een gevaar in. Want op die leeftijd ben je nog zo ruw, onbevangen... en eigenlijk een ongeslepen diamant... dat je mm -hmm. ook heel erg goed uit te lezen bent. Dat heel goed te zien is, niet in alle gevallen... maar wel wat voor persoon je gaat worden... of, of welke kant het mogelijk opgaat. Dus ik, ik sluit me helemaal aan bij Peter. Daar moet echt uh, meer aandacht voor komen. Wat ik een interessant nou, wat meer gedachte je aandacht voorkomen komen om kinderen daarmee te leren omgaan? Ja, wat, nou ja vanuit de samenleving. Want als wij ja, het niet ik, doen, dan, ja. dan, dan, dan gaat Facebook het doen... En en wat ik eigenlijk een, ook wel een interessant gedachte-experiment vind... daar triggerde Geert me net op, is van... wat nou als je... ik weet niet hoe je dat, of het überhaupt kan en of het wenselijk is... maar ik vind het een leuk experiment. Wat nou als er een soort van verplichting zou komen... voor bedrijven als Google en Facebook... om naast hun data-driven gratis versie... een betaalde variant aan te bieden? Ja, dat is, dan, dan, sla vliegen, dan sla je twee vliegen in één klap. Dan vraag je die bedrijven om een geldwaarde, in een geldwaarde uit te drukken... wat voor hun zeg maar één gebruiker waard is. Dus dan weet ik, hé, hey, het kost me 60 euro per jaar... om niet aan die databank te hangen... maar wel de functionaliteit te hebben. En het tweede is dat je dan echt een keuzemogelijkheid krijgt. En dan komt het internet, waar uh, twee collega's hier aan tafel... ook voor pleiten, komt dichterbij. Want dat begint met inzicht bij wat er daadwerkelijk gebeurt... en hoeveel het waard is. En ik betaal liever 60 euro per jaar voor Google... dan dat ik niet weet wat ze over me verzamelen. Uh, ik koop het liever af. Eerst Peter Olssoorn, dan Geert ja, ik heb nou, voor mijn boek heb ik een enquête gedaan, een kleine enquête in een vrij kleine kring van mensen. Stel nu dat je uh, voor 5 euro per jaar, want dat verdient Facebook aan je, zo weinig nog maar, dat je dat kunt afkopen, dat, dat je zelfs. geen reclame meer ziet. En als je 15 euro per jaar betaalt, hè, 15 euro, dat is ongeveer het lidmaatschap van een uh, publieke Ik uh, <laughs> Laat het maar zeggen, uh, voor, voor 15 euro uh, verzamelen ze ook geen data van je. Uh, meer dan 90% van de mensen zei: Nee, ik ga daar niet voor betalen hoor. Kom, het is gratis oh, ja? en ik wil het gratis houden. Er waren een paar mensen die wilden wel gaan betalen. En dat waren notabene marketeers, hè, want, en die met Facebook zelf werkten. Dus die reclame maakten met Facebook zelf, omdat die heel goed weten hoe het werkt. En die wilden voor zichzelf en voor hun gezin graag wel liever betalen dan dat Facebook die data. Zou dat was dus heel ironisch. Hier komt trouwens de gemakzucht weer naar boven, waar je het geloof ik het eerder over had. Hè? Ja, maar ook bij wat ik ook... net zei: begin hey, ik met de. Ik zit eventjes ja, op maar... laten reageren. Den, den, den, den, Denny, mag ja, blijven. dat is de, de, de gemakzucht. Maar uh, je kan ook zeggen dat is het, uh, het ge gebrek aan, uh, aan ver verbeeldingskracht. Hoe het anders uh, moet. Het wil, ja, ja, nou, ja nou, en, en het is uh, toch ook. Uh, mensen hebben geen flauw idee meer tegenwoordig. Waarom? Ze werkloos worden. He, het is, uh, dat, en ja, dat, dat, is, dat vind ik echt een stap te ver. want ze nou, werken werkloos worden door ik, uh, Facebook en Google. Ik vind, ik vind ja, echt ja. dat uh, het, het, het moet op de schop. Uh, de, kijk nou naar uh, die zogenaamde creatieve voor, voor die industrie die we hebben van in Danny. Nederland. He, Geert, Geert Loving, wat die, die modellen wat zeg je van meer. die combinatie die, die Danny Meek iets voorstelt? Nou. Dus publiek, privaat? Want dat is wat je zei, toch? Ja, goed. Dat, uh, ik, ik ben bekend met dat uh, uh, voorstel. Ja? Uh, ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat Google dat uh, ga, gaat doen. Maar er zijn anderen die dat wel, die hetzelfde voorstel hè, uh, wel willen gaan, uh, gaan uitvoeren. Ik denk niet dat er uh, één bedrijf. Uh, zomaar dit gaat aanbieden. Van je, kunt, uh, je kunt er gratis uh, hebben Naar en Google, je kunt ervoor betalen. Google dat uh, het, ik, dat geloof het, ik niet. Google heeft al een model gemaakt uh, zes jaar geleden om in, data, in persoonlijke data te gaan handelen. En ik denk dat het voor de Amerikaanse overheid heel belangrijk is dat het een Amerikaans bedrijf wordt. Stel dat er komt handel in persoonlijke data. Dus je zegt, nou, bedrijf XWKamp mag alles van Tesla Blok weten, maar ik wil dat bol.com mijn gegevens niet gebruikt. En dat je daar zelf mee gaat, uh, mee gaat spelen. Uh, dat zal denk ik voor de Amerikaanse overheid wel heel belangrijk zijn... dat het een Amerikaans bedrijf is. Omdat ze via de achterdeuren toch vaak wel toegang hebben... tot, uh, tot de data van Amerikaanse bedrijven. Danny? Nou, <coughs> wat Peter net zei, dat die enquête die hij heeft gehouden... ik vind dat eerder een bevestiging van dat we inderdaad moeten gaan kijken... of zo'n model niet mogelijk is. Want... Um, ik denk namelijk dat de meeste mensen die, als het een representatieve groep was... die Peters' enquête onder ogen kregen... Mm -hmm. voor het eerst met de mogelijkheid werden geconfronteerd... om ook te betalen voor die gratis diensten. En ik vind niet dat je van een consument bij die eerste confrontatie al mag verwachten... dat hij meteen een, een, een, een valide keuze maakt. Althans een keuze waar hij misschien na een jaar nadenken ook op terugkomt. En dan moet ik aan de uitspraak van Steve Jobs denken... dat hij zei, wij doen geen marktonderzoek, want um, onze producten die zijn zo nieuw... dat we van consumenten niet kunnen verwachten dat ze voordat het er is... al dat ze het willen hebben. Of ik, niet willen hebben. Of misschien niet willen hebben. Um, ik, ik denk dat veel mensen zich niet bewust zijn a, van wat er allemaal achter de schermen gebeurt waar we het dus vandaag eigenlijk in mm -hmm. een uur over hebben. Maar b, dat het wellicht ook een mogelijkheid zou zijn om uh, dat af te kopen. En de ja, maar, reden waarom ja. Facebook en Google natuurlijk dat model liever niet uh, hebben is omdat het hun vrijheid om nog efficiënter te worden en nog meer economische waarde te gaan genereren beperkt tot het afgesproken bedrag per gebruiker. En zij denken nu nog dat ze veel meer kunnen gaan groeien dan bijvoorbeeld de door Peter voorgestelde 15 ja, euro. Ik ben er dus heel erg voor om die monopoliebedrijven gewoon toch te marginaliseren en in een hoek te zetten. Ze zegt, jullie zijn de gratis bedrijven. Jullie dragen niets bij... aan de oplossing van de huidige economische crisis. Jullie moeten... Uh, op zijn minst... Uh, een uh, soort uh, abonnementsmodel... Uh, gaan invoeren. Hè? Jullie moeten gaan bijdragen... aan het ontwikkelen van, van microbetalingen. Dat, dat is echt... Ik, ik vind... Uh, de, het internet is nu zo belangrijk geworden... dat uh, het, het moet ook gezien gaan worden... als, als een... Een middel om de economische crisis waar we nu in zitten op te lossen. In plaats van, hè, zoals het nu uh, gezien het wordt. Peter, Peter een probleem is. Krijgt, krijgt de laatste 50 seconden. Om nog een keer te zeggen: ik ben het er niet mee eens waarschijnlijk. tenzij hij ineens overtuigd is geraakt. Nou, het is, het is wel heel fijn ook. Het is Pinksteren, tenslotte, En uh, wij mogen elkaar uh, graag, geloof ik. Dus om te zeggen dat we het toch eigenlijk wel uh, eens zijn. Aan de ene kant moet je uh, hele goede wetgeving en regulering krijgen. Aan de andere kant moet je mensen bewust maken uh, waarmee ze bezig zijn. Dat is eigenlijk wel de conclusie hiervan. En uh, alle twee is nodig. Uh, je hebt aan de ene kant uh, een soort van datahandel misschien wel nodig. Uh, als mensen zich bewust zijn van wat er gebeurt met die grote bedrijven. Maar daar dan ook een goede en liefst Europese regeling voor. Dat zullen we dan zien. Peter Oldsoorn, heel hartelijk bedankt. Internetjournalist, schrijver van het boek De Macht van Google... en het boek De Macht van Facebook. Danny Mekic is uh, eigenaar van een consultancybedrijf, New Team. Houdt zich met internet bezig, maar met nog veel meer. En Geert Lovink is media theoreticus. Docent Nieuwe Media aan de Universiteit van Amsterdam. En de Hogeschool van Amsterdam, heel erg hartelijk bedankt. Tim, Overdiek, Zometeen zo meteen het Radio 1-journaal. Ja, want daar 5. ben je de presentator van. Komt dat goed uit? Zo is dat. Na de vondst van de twee omgekomen broertjes zijn er genoeg vragen. Misschien nog wel meer dan ooit. En die vragen moeten helpen om soortgelijke drama's te voorkomen. Vragen ook bij kinderen. Hoe gaan die om met zulke droevig nieuws? De collega's van het Jeugdjournaal zijn daar druk mee. Die schuiven straks ook aan. En er is gedoe over het homohuwelijk. Ditmaal in Groot-Brittannië. Ik ben een drie jaar correspondent geweest. Ik kan me niet herinneren dat ik daar ooit over heb bericht. Nou, wat heerlijk dat ja. je dat nu dan nog mee mag maken. Het is, het is nu actueel. Het is in de politieke arena. Dus gaan we straks naar Londen. Fijn. Tim, dankjewel. Zometeen na half vijf. Dit is Radio 1. Want nu eerst het NOS Journaal met Dorold Meegens. In Irak heeft een reeks aanslagen met autobommen het leven gekost aan zo'n 60 mensen. De meeste waren in Shiïtische wijken in de hoofdstad Bagdad. Autobommen ontploften bij bushaltes, op markten en in drukke winkelgebieden. Afgelopen week zijn onder Shiïten en Soenieten zeker 150 doden gevallen bij bomaanslagen over en weer. In Pakistan wordt verwacht dat oud-president Musharraf binnenkort het land mag verlaten. Rechter willen hem op borgtocht vrijlaten. Musharraf heeft nu huisarrest. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op de voormalige premier Benazir Bhutto. Nederlandse topschaatsers trainen vanaf 2016 vrijwel zeker in Almere. Die stad heeft volgens de KNSB en NOC-NSF de beste plannen voor een nationale schaatstempel. Blijkt uit een vertrouwelijk beoordelingsrapport dat de NOS in handen heeft. Almere zal de nationale trainings- en wedstrijdaccommodatie van het Topschatse huisvesten. En niet Heerenveen of Soetermeer. Al wordt volgende week dinsdag pas definitief een beslissing genomen. En voor het eerst in de geschiedenis heeft Groot-Brittannië een eigen astronaut. Major Tim Peake gaat in november 2015 naar het ruimtestation ISS. Doordat Groot-Brittannië niet meebetaalt aan ruimtevaartprojecten... ging er niet eerder een Britse astronaut de ruimte in. Dit keer betaalt Londen 20 miljoen euro mee. zijn de hoofdpunten van het nieuws. Hoe is het op de weg deze Tweede Pinksterdag? John Bakker. Ja, Het is, het is minder druk dan, uh, dan gebruikelijk op Tweede Pinksterdag. Er staat nu zo'n 50 kilometer file, verdeeld over 14 files... met de meeste drukte in het midden en zuiden van het land en ook in Zeeland. Op de A7 vanaf de afsluitdijk naar Heerenveen bij knooppunt Jouren, 4 kilometer. Op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Noord, 6 kilometer. De rechterrijstrook is daar nog altijd afgesloten... De N59 vanaf Syriksee naar Hellegatsplein tussen Oude Tongen en knopend Hellegatsplein 9 kilometer. En op de N256 vanuit Syriksee naar Goes bij Wolvaartsdijk, 4 kilometer. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook Britain's Spring Symphony op 3 juni. Klassiek op zijn Brits.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 Goedemiddag. Twee vragen over de omgekomen broertjes... de meest voor de hand liggende waarom. Maar ook, had iets of iemand deze tragedie kunnen voorkomen? Moeilijk te beantwoorden vragen, maar we doen een poging. Wat we wel weten, we zijn op weg naar de koudste lente in de afgelopen halve eeuw. Een goede aanleiding voor Josephine Trehi om op deze koude en natte tweede Pinksterdag naar Friesland te gaan. Om eens te kijken hoe ze er daar toch nog wat van proberen te maken. Uit Friesland komt meestal het belangrijkste schaatsnieuws. Vanmiddag niet, want de aanbevolen plek van de nieuwe nationale schaatstempel, Almere. Dit en nog veel meer in het NWS Radio 1 -Sanaal. We zijn er tot half zeven vanavond. Tot Eerst de broertjes Ruben en Julian. Hun lichamen zijn afgelopen nacht overgebracht... naar het Nederlandse Forensisch Instituut... waar de formele identificatie moet plaatsvinden. Verslaggever Martijn van der Wiel, Mathijs, Is er nieuws over dat onderzoek? Nog niet. Die identificatie die kan wel 24 uur duren. Daar moeten we nog op wachten. Dan was de politie vandaag daar in Kooten... nog bezig met een buurtonderzoek. Vragen stellen aan omwonenden of ze iets hebben gezien. De afgelopen twee weken. Nou, dat onderzoek zal waarschijnlijk vandaag nog worden afgerond. Er woon ook niet zoveel mensen. Het is een buitengebied. Uh, waarschijnlijk heeft niemand daar iets gezien. Het is afgelegen. En de politie was uh, dus gisteren de hele middag uh, vannacht en ook vandaag nog bezig met een sporenonderzoek daar. Maar waarom is dat? Zo, zo uitgebreid op zo'n plek waarbij ja. eigenlijk wel duidelijk is wat er gebeurd is. Waarom? De politie wil uitsluiten dat er andere mensen bij betrokken zijn geweest. Uh, het is hoogstwaarschijnlijk dat de vader alleen heeft gehandeld, maar het moet worden uitgesloten. Uh, uh, als dat zo is, als hij het alleen heeft gedaan, dan houdt het ook op. Het justitiële onderzoek, hij is dood, hij kan niet vervolgd worden. Uh, dan is het nog wel erg belangrijk waarschijnlijk voor de nabestaanden... omdat juist dat, politie ook onderzoek, uh, dat politieonderzoek die vragen kan beantwoorden voor de moeder. Wat is er in precies gebeurd? Die vragen over het onderzoek stellen wij na vijf uur met de politie Utrecht... om te kijken of daar nog laatste nieuws valt te melden. Matthijs, veel mensen hebben behoefte om hun medeleven te tonen. Hè? Wat is daarvoor tot nu toe georganiseerd? Ja, het is een hele grote behoefte. Hè? Dat zie je echt overal vandaag. Heeft het heeft waarschijnlijk ook te maken met de manier waarop zoveel mensen hebben meegeleefd... en ook actief hebben meegezocht naar de broersmiddelen. Boertjes. Er is ook een verhaal met een gezicht, omdat die foto meteen op Facebook is gezet door de moeder. Iedereen kent het gezicht van de jongens, dat, dat speelt ongetwijfeld mee. Er is ook meteen behoefte. Ik merkte dat toen ik vannacht rond een uur of één wegreed uit Koten... Toen ontmoet ik daar mensen die juist daar aangereden kwamen... meteen naar het zien van de persconferentie, naar dat dorp... om daar kaarsjes te branden, acute behoeften. Nou, er wordt van alles georganiseerd, dat zie je vandaag. Uh, morgenochtend is heel belangrijk, uh, dan begint de school weer. De school waar de jongetjes op zaten, daar is dan een bijeenkomst... voor de ouders en voor de medeleerlingen. Um, er gaat nog veel meer gebeuren daar in Zeist. Er komt een gedenkmoment, nog niet duidelijk hoe en wanneer precies. De burgemeester die zin speelde vandaag op het gezamenlijk oplaten van ballonnen... heel Nederland zou dat al moeten gebeuren. Een nationaal moment. Ja, maar goed, het is verder nog niet, nog niet concreet gemaakt. Er zijn kerken geopend, er zijn condoleanceregisters op meerdere plaatsen. Er worden bloemen gelegd bij de school, dat kun je je voorstellen. De voetbalclub heeft de vlaggen stok gehangen... en alle wedstrijden en trainingen afgelast. En het is niet alleen rondom Zeist, ook in Limburg... waar natuurlijk vorige week ook flink is gezocht. Daar, ook, daar was ook vanmiddag een bijeenkomst voor mensen... die meegedaan hebben aan die zoektochten. Mensen die fysiek hebben meegedaan. Je ziet ook heel veel dingen gebeuren op internet. Net. Wat, wat, wat ja, vind je daar? Ook daar massale rouw. Meer dan 30.000 mensen die op condoleance.nl een bericht hebben achtergelaten. En ook op Twitter ontzettend veel reacties. Bijvoorbeeld een oproep van uh, vanmiddag om om half drie, twee minuten stilte te houden. Nou ja, je, ik kan niet nagaan wat daarvan terechtgekomen is. Je ziet ook heel veel uh, mensen die twitteren retweet dit uit respect voor de broertjes. En daar komt dan ook weer meteen heel veel kritiek op. Op, die, op diezelfde Twitter sites. Uh, want dat zijn dan vaak tieners die hoge aantallen retweets willen halen en, nou ja, je kan je voorstellen, dat leven, daar krijgen ze dan weer kritiek op. De makkelijke manier om er even bij stil te staan. Vragen die worden gesteld, Martijn van Wiel, dank je wel. Vragen die worden gesteld, straks ook aan jeugdzorg en de kinderbescherming. Uh, hoe het gezin van Ruben en Julian werd begeleid. Burgemeester Jansen van Zijs, die zei vanochtend in, in onze uitzending... dat die manier van begeleiding onder de loep moet worden genomen. Dat terugkijken waar u op duidt. daar... Uh...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 nemen ze ook de verantwoordelijkheid daarin die zij moeten nemen. De burgemeester. Inmiddels is duidelijk dat de inspectie jeugdzorg... een onderzoek is begonnen naar de begeleiding. NRC Handelsblad schreef dit weekend dat het gezin al sinds 2009... in contact stond met jeugdzorg. Joost Lanshagen van Bureau Jeugdzorg reageert op kritiek... die zijn organisatie de afgelopen dagen heeft gekregen. Was ons werk maar zo... Uh, eenduidig, uh, dat er precies gezegd kon worden... Uh, op basis van uh, uh, stukken informatie die nu beschikbaar zijn... wat de feiten waren en uh, wat de omstandigheden waren... en laat staan om te zeggen wie waar gefaald zou hebben. Dat kan werkelijk niet. Ons werk is, is van het grootste belang dat de inspectie over alle informatie beschikt... zodat zij wel overwogen en afgewogen tot een oordeel kunnen komen. Op dit moment kan dat niet worden vastgesteld. Joost Lanshagen van de Inspectie Jeugdzorg. Een instantie zelf gaan kijken wat voor interne lessen ze kunnen trekken uit wat er is gebeurd. Praten we over verder met Micha de Winter. Goedemiddag. Meneer de Winter. Goedemiddag. Oh, pardon. Uh, ik kom zo bij u, meneer De Winter, want ik wil u dan ook even controleren met uh, een uitspraak van de Raad voor de Kinderbescherming. Uh, want sinds april lag er een conceptrapport van de Raad die de kinderen onder toezicht wilde laten plaatsen. Irene Oosvind vroeg aan directeur Marie-Louise van Kleef wat de uitkomst is van dat rapport. Ik uh, kan u helaas niks zeggen over de, de, de inhoud van het onderzoek. Het is, uh, het is niet gebruikelijk uh, dat de Raad uh, naar buiten toe informatie geeft over wat er in gezinnen aan de hand is. Maar er, er was dus wel een onderzoek naar dit gezin omdat er signalen waren. Ja, dat was, dat was de conclusie die Bureau Jeugdzorg had getrokken en die vroeg ons dus om een onderzoek. Er komt nu een onderzoek van de inspectie. Gaat u daaraan meewerken? Uiteraard gaan we daaraan meewerken. De inspectie heeft al tijdens de vermissing van die, van die jongens het onderzoek gestart... En die heeft alle betrokken partijen, dus de, de Raad voor de Kinderbescherming... maar ook Bureau Jeugdzorg, gevraagd om informatie. En die zijn ze op dit moment aan het verzamelen. En uh, zij zullen dan hun conclusies trekken. En uh, ze hebben mij ook de toezegging gedaan... dat zij zo snel mogelijk dat onderzoek uh, namens de inspectie zullen afronden. Als er zoiets gebeurt en de kinderbescherming was daarbij betrokken... Uh, wat doet dat dan met uw organisatie? Nou, veel. Hè? Mensen zijn heel betrokken bij de gezinnen die ze onderzoeken. Spreken ouders, spreken kinderen in het algemeen. En uh, dit soort dingen die komen in de buitenwereld aan, uh, als een grote schok aan, maar ook bij ons in de organisatie is dat zo. Ook voor onze medewerkers zijn dit hele heftige gebeurtenissen. Kunt u vertellen wat er, wat er verder nog gebeurt? Wat gaat de Raad voor de Kinderbescherming nog doen nadat dit nu gebeurd is? Nou, de Raad was natuurlijk klaar met zijn onderzoek. Hè? En het vervolg op het onderzoek nou ja, door de gebeurtenissen... kan dat helaas allemaal niet meer plaatsvinden. Ik moet er ook bij zeggen dat wij uh, uh, heel graag ons medeleven... aan uh, de moeder en de grootouders en de familie uh, van... Uh, deze kinderen willen brengen, want voor hen is het een hele zwarte dag... en ook bij ons is de schok heel groot. Alles, Marie-Louise van Kleef van de Raad voor de Kinderbescherming. En daarmee hebben we dus de eerste stukjes van de puzzel... die nu moet worden getekend en dus vragen voor Mischa de Winter... hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Meneer de Winter, wat, wat is de belangrijkste vraag... die nu moet worden gesteld in deze onderzoeken? Nou, um, kijk, als zulke verschrikkelijke gebeurtenissen plaatsvinden... dan is natuurlijk uh, heel gauw de neiging ook van de buitenwereld... Om, een, om te kijken waar het fout is gegaan. Waar is er misschien een schuldige aan te wijzen? Dat willen wij allemaal altijd heel graag weten. Um, maar de belangrijkste vraag is natuurlijk een veel ingewikkeldere vraag. Want um, ja, uh, hoe, goed je een, hoe goed je de kinderbescherming of de jeugdzorg ook organiseert... een gegeven is dat, dat dit soort drama's zich eigenlijk altijd wel een keer... of uh, verschillende keren zullen blijven voordoen. Dus je, je moet wel heel goed nagaan van... Nou ja, hebben er mensen zitten slapen, zijn de procedures niet gevolgd... heeft men wel goed signalen doorgegeven. Um, dat moet je natuurlijk altijd heel goed uitzoeken tot op de bodem, zou ik willen zeggen. Maar eh, wat mij betreft betekent dat toch niet eh, dat, er, eh, dat er per definitie altijd een fout in dat hele systeem moet zitten eh, wat dit veroorzaakt heeft. Want, want ja, wat er natuurlijk gebeurd is, is dat er, dat er eh, ik ken de details niet van, de, van, deze, van deze zaak behalve uit de krant, maar er is een groot gezinsdrama, een familiedrama aan de gang en dat is uit de hand gelopen en ja... Met, met professionals en instanties kan je proberen hè, om dit soort dingen uh, uh, onder controle te houden. Maar dat zal lang niet altijd kunnen. Ja, Is dan moeilijk om inderdaad die vraag naar wie was de schuldige even terzijde te leggen. En gewoon stap voor stap terug te gaan in dat hele proces. Ja, dat is, dat is wat je moet doen. Van wat is hier allemaal gebeurd? Welke beslissingen zijn op welk moment genomen? Um, maar het ingewikkelde is hier dat, uh, en dat is eigenlijk ook met, met, met, met elke uh, echtscheiding, waar grote conflicten, grote emotionele conflicten aan de gang zijn. Het ingewikkelde is dat er altijd twee verhalen zijn. Hè? Dus een, een moeder, ik heb het niet over deze situatie, maar mm -hmm. gewoon in, in vergelijkbare situaties. Een, laat ik maar zeggen, een moeder heeft een bepaald verhaal over wat de vader allemaal verkeerd doet in haar ogen. Uh, en dat, dat, ja, als je daar als hulpverlener komt, dan denk je van nou, dat is, een, dat is een heel dreigend verhaal. Als je vervolgens met de vader gaat praten, krijg je vaak precies het omgekeerde verhaal. He, dus er, zijn, er is nooit één waarheid in dit soort kwesties. Er zijn altijd meerdere waarheden. Uh, en het is dan heel erg ingewikkeld voor, voor, uh, voor hulpverleners, voor, voor kinderrechters zelfs, voor raden van kinderbescherming, om nou precies vast te stellen van ja, wat, wat is er nou voor? feit en wat is, er, wat is er fictie? Ja, In een reconstructie van NS en Handelsblad afgelopen weekend kwam één ding heel duidelijk naar voren. De moeder zou in 2009 al hebben gesproken over dreigementen, uit, geuit door de vader over een familiedrama. Zijn dat soort signalen, want we hebben het dus over vier jaar geleden, zijn dat soort signalen niet iets waar jeugdzorg meteen iets mee moet doen? Ja, nou, ik denk ook dat men daar wel iets mee doet, maar je kan ze, je kan ze niet meteen letterlijk nemen, want als je... Als jeugdzorg onmiddellijk zou moeten reageren op elk verhaal over een dreigement of, een, of een, een mishandeling. Je moet dat natuurlijk wel goed uitzoeken. Maar stel je voor dat je op elk van dat soort signalen onmiddellijk zou ingrijpen. Dus als een moeder zoiets zegt, hè, dat het bijvoorbeeld dan vervolgens aan de vader verboden wordt om die kinderen nog te zien. Maar Hoe kun je nou, zoiets dan, duiden? Hoe weet je wanneer het slechts een uiting is of een serieus ondertoon heeft? Ja, dat, dat, dat kan je niet op een eenmalige manier uh, vaststellen. Daar moet, je, daar moet je gezinnen goed voor kennen. Daar moet je de verschillende perspectieven... He, dus van de verschillende betrokkenen op het verhaal kennen. En, en heel vaak is het zo dat de ene partij iets zegt... wat de andere natuurlijk weer glashard ontkent. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Dat heeft ze verkeerd geïnterpreteerd. Dat doet ze alleen maar om mij zwart te maken. He, dus dat soort verschillende verhalen doen zich eigenlijk per definitie voor. Dus het is heel erg ingewikkeld om dan vast te stellen hoe serieus zoiets is. Ja, wat zijn dan de wel duidelijke signalen waarop... hulp hulpverleners meteen moeten ingrijpen. Nou ja, kijk, als er echt sprake is aantoonbaar van, van, van mishandeling, hè, van, van, van fysieke mishandeling, lichamelijke mishandeling, of misschien zelfs wel geestelijke mishandeling. En als niet alleen een van de ouders dat constateert, maar als dat op allerlei andere plekken ook wordt geconstateerd, bijvoorbeeld dat, dat ineens een hele sterke gedragsverandering van de kinderen op school plaatsvindt. Hè, en als daar een soort optelsom is van signalen, nou ja, dan, dan, uh, dan wordt het echt hoog tijd om, om, uh, ja, heel goed te gaan kijken en ook in te grijpen. Maar de beschuldigingen die mensen naar elkaar uit, uh, ja, bedoel, als je daarop onmiddellijk zou reageren. Uh, dan krijg je een heel ander probleem. Want dan, uh, ja, dan, krijg je dus een, dan krijg je mensen, de ouders, die zeggen van... ja, uh, uh, ik word veroordeeld omdat mijn partner iets over mij gezegd ja. heeft. Hè, ja. En dat past niet weer binnen de rechten die, die ook uh, verschillende ouders hebben. Het zoeken naar de feiten blijft dus een heel lastig proces. Dat lezen we ook in NRC van afgelopen weekend... dat zo'n tien instanties bij het gezin betrokken waren in de afgelopen jaren. Nou weten dat er een herziening van de jeugdzorg op komst is... om te zorgen dat er minder hulpverleners in een gezin zullen komen. Gaat dat helpen, denkt u, om dit soort situaties in de toekomst... Te voorkomen? Nou, dat is in ieder geval een van de belangrijke dingen. die niet naar aanleiding van, deze, van dit drama. maar die al een tijdje aan de gang is. Ik bedoel, de jeugdzorg is inderdaad heel ingewikkeld. Niet alleen maar de jeugdzorg, maar daar, daar kan ook bijvoorbeeld hulpverleners aan de ouders, ouders bij komen. En psychiater voor de vader, schuldsanering. Dus je hebt het al heel gauw. heb je heel veel mensen rondom zo'n probleemgezin. En een van de dingen die gaat veranderen, gelukkig. in, die nieuwe, in de reorganisatie. Van de, van de jeugdzorg, is dat dat, dat, dat moet eigenlijk veel simpeler worden. Dus de gemeente gaat eigenlijk een soort regisseur... ik noem dat zelf altijd een pedagogische huisarts... Uh, aanstellen die, uh, die bepaalt wat er in dat gezin, wat er uh, bij dat gezin moet gebeuren. En die kan op zijn of haar beurt weer andere uh, betrokkenen hulpverleners inschakelen. Uh, maar die moeten gelijkertijd wel zorgen dat, er niet, dat mensen niet elkaar in de weg lopen, dat er geen dubbel werk gebeurt, dat er geen signalen over het hoofd gezien wordt. Dus ik denk eigenlijk wel dat dat op termijn een, een verbetering in dit hele systeem teweeg zal brengen. Alleen ja, het probleem is natuurlijk dat er, dat, dat gaat gepaard met een enorme bezuiniging. Dus gemeenten moeten dat nu zelf gaan betalen. Uh, ja, en die staan nu voor de vraag van... hoe gaan we al die eindjes aan elkaar knopen? Ja, nou weten we morgen dat op scholen of voetbalverenigingen... kinderen met ouders, met docenten, met trainers... Elkaar, met elkaar gaan praten hoe, ja, hoe ze dit drama moeten verwerken. Um, hoe geldt dat volgens u um, als hoogleraar pedagogiek... voor de hulpverleners? Hoe gaan die morgen weer aan het werk? Nou ja, ik denk dat het, dat het heel belangrijk is dat je ook in die, in, in die instanties waar de hulpverleners werken, dat je, dat je daar heel goed met elkaar over spreekt. Ook evolueert trouwens, gewoon ook zakelijk van, ja, wat is er eigenlijk allemaal precies gebeurd? Hadden wij dingen anders kunnen doen? Hadden wij dingen anders moeten doen? En ja, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat, dat het antwoord daarop is niet altijd ja. Want achteraf is er natuurlijk heel veel wijsheid mogelijk, hè? want nu weten we waar al die signalen die er geweest zijn, nu weten we waar die uiteindelijk toe geleid hebben. Maar op dat, op dat moment dat die zich voordeden, uh, kon je dat natuurlijk niet voorzien. Dus als je op zo'n moment onmiddellijk reageert op een, op een, ik, ik noem maar wat, op een uiting van een ouder, ja, in de meeste gevallen, is er natuurlijk geen gezinsdrama wat erop volgt. Dus, dus het is heel erg ingewikkeld om die afwegingen te maken. Ingewikkeld. Dus ik hoop niet dat, uh, dat, dat er een soort Zwarte, Piet -spel, Zwarte Pietenspel ontstaat... wat je heel vaak ziet... Ja, dat heeft ze rond Savannah toen ook eh, voorgedaan door eh, hulpverleningsinstanties... die onmiddellijk de schuld krijgen zonder dat er eerst heel grondig onderzoek is gedaan. Dat is belangrijk, dat grondig onderzoek. Stap voor stap teruggaan naar wat er gebeurd is met de uitkomst die we nu allemaal weten. Een ingewikkeld verhaal. Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Dank u wel. Graag gedaan. Verkeersinformatie, John Bakker bij de Goedemiddag. Goedemiddag. 10 files, 45 kilometer. Het is uh, wel redelijk druk voor een uh, tweede Pinksterdag, maar ook weer niet echt uh, bijzonder. Op de A7 vanaf de Afsluidijk naar Heerenveen... bij knooppunt 4 kilometer. Op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Noord, 6 kilometer. De rechterrijstok is daar dicht. Op de AN59 vanaf uh, Zierikzee naar knooppunt Hellegatsplein, daar staat de langste file tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein, 10 kilometer. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Ik vertel u nu iets nieuws ongetwijfeld. Het is koud. De verwachtingen voor de komende week is dat de temperaturen gaan zakken naar rond de 10 graden. En eigenlijk is het al deze hele lente behoorlijk koud. Om die reden hebben we Josephine Trehi uh, met dat gegeven naar Friesland uh, gestuurd. Josephine, je bent in Deersum. Hoe koud is het daar? Koud. En het regen. En de regen ook. Ik hoor? Ja, het. flinke regen. Flinke regen. Het is uh, ja, de koudste lente zelfs sinds 1962. En uh, nou, dat is voor mij, trouwens, voor Tim, voor jou ook. Uh, koudste lente ooit. Nooit voor ons, meegemaakt. mogen we wel zeggen. Nee, nou, daar worden we dus niet vrolijk van. Maar vandaag gaan we dat anders aanpakken. We gaan positief blijven. En ik ben op de minicamping, hier, de Wienmolen. En uh, drie veldjes. Normaal wordt hier flink gekampeerd met Pinksteren. Toch, mevrouw Galema is de eigenaresse, maar nu niet. Ik zie één caravan, één tent. Ja, dat klopt. Er zijn uh, twee uh, toeristische en kampeerders uh, momenteel. En normaal? Tien, ongeveer. Ja. Blijven we positief? Zeker, zeker. Wij hopen op een hele mooie, warme zomer. Ja, nou kijk, dat is heel goed. Tim, ik ga straks even kijken aan de overkant van het veldje... bij die kampeerders die in hun voortent aan het schuilen zijn... of die ook uh, positief kunnen blijven. Ik ben benieuwd, er want het klinkt weer. alsof het daar behoorlijk regent... daar bij jou in Friesland ja, we, heel erg. We blijven positief. Gaan we over verder praten met Marco Verroef. Goedemiddag Marco. Hallo, Tim. Onze weerman. Kun je positief blijven? We kijken even naar de talenten sinds 1962. Het liefst hoor ik jou dat bericht ontkennen, ontzenuwen, weerleggen... maar ik vrees niet dat dat gaat gebeuren. Ja, ik ga het ontkennen. <laughs> nou, nee, kijk, ik ga het nuanceren. Want kijk. de lente is natuurlijk nog niet afgelopen, hè. laten we eerlijk zijn. En op dit moment, bij mijn weten, staan we op plaats 2... Dat betekent dat we nog wat moeten winnen. Uh, dat zal de eerstkomende dagen wel lukken. Maar de laatste dagen van mei lijken weer wat zachter te verlopen. Althans minder koud. En daardoor zou je dat record dan misschien net niet gaan halen. Maar dat we één van de koudste lentes hebben sinds... Nou ja, weet ik hoe ver. Dat, uh, dat, uh, dat, dat duurt in ieder geval wel eventjes voort. Ja. Dus, uh, maar we zijn er nog niet. Dat wil ik er maar mee zeggen. Hè. We zitten nog tien dagen voor het eind van mei af. En dus ook tien dagen voor het eind van de meteorologische lente. En uh, dat betekent dat je met echt harde conclusies... natuurlijk nog een klein beetje voorzichtig moet zijn. Laat onverlet dat het gewoon ontzettend koud is al maanden en, uh, en ja en dat er de komende dagen ook eigenlijk niet echt verandering in zit. Oh <laughs> Dankjewel. je wel. Begin eens even met de komende 24 uur. Wat, ga, wat gaat er gebeuren? Nou, laten we die 24 uur uh, bij de horens vatten. Op dit moment uh, hebben we net al gehoord dat het hier en daar flink regent. Friesland is daar een onderdeel van. Ook in West-Nederland valt regen. En eigenlijk kunnen we in grote lijnen zeggen... dat op veel plaatsen er in meer of mindere mate wel neerslag valt. Dat zal vannacht, uh, vooral in de westelijke helft van het land, het geval zijn. Ook morgenochtend, morgenmiddag dan in het oosten weer een paar buitjes. En dan is het eigenlijk dus overal weer aan de natte kant. Weinig ruimte voor de zon. Uh, vannacht een graad of negen als minimum. En morgen... Wordt Wordt het dan 12 graden in het westen en misschien nog 16 in het oosten? En de rest van de week? Weinig verandering. Behalve dan dat de temperatuur nog wat omlaag gaat. Donderdag en vrijdag, zo'n 11 tot, of ja, laten we zeggen gemiddeld 11 graden. 10 tot 12 in die buurt. En daarna gaat het dan voorzichtig weer omhoog. Maar eh, laat ik dan voorzichtig ook vast een uitspraak doen over de rest van deze maand. Ik denk dat we onder de normale waarde blijven en die ligt op 18 of 19 graden. Marco Verhoef, dankjewel. In Londen is aangeschoven alvast Arjen van der Horst. We gaat het hebben over het homo-huwelijk in Groot-Brittannië. Eerst whalen. Lose it. Whalen. De invoering van het homohuwelijk in Groot-Brittannië leek een formaliteit. Eerder dit jaar stemde een grote meerderheid in het lagerhuis voor de nieuwe wet. Maar nu dreigt het toch mis te gaan. Arjen van der Horst in Londen, wat is er aan de hand? Ja, die eerste stemming begin dit jaar waar je het al over had, dat was nog niet de definitieve stemming. Nu zijn we in de fase beland waarin de lagerhuisleden uh, amendementen kunnen indienen. De tegenstanders van het homohuwelijk zijn nog met een nogal uh, ver verrassend voorstel gekomen... Nou, op dit moment bestaat er voor homo- en lesbo alleen het geregistreerd partnerschap. Maar dat is iets anders dan in Nederland, waar heterocellen geen gebruik van kunnen maken. En daarvan zeggen de tegenstanders, wacht eens even, dat is niet eerlijk. Wel het burgerlijk huwelijk openstellen voor homoparen, maar het geregistreerd partnerschap niet openstellen voor hetero's. En als je het ene verandert, ja, dan moet je ook het andere aanpassen. En dat leidt dan natuurlijk dus tot grote vertraging. Wat vinden de voorstanders van het homo-huwelijk hiervan? Ja, die zit in een heel lastige uh, positie. Want de voorstanders van het homohuwelijk... zien wel de logica in van dit amendement. En die zijn het er in principe mee eens. Maar toch gaan ze er niet mee instemmen. We hoorden ook vandaag Nick Kleck. Uh, dat is de, de vicepremier en de leider van de Liberaal-Democraten. Hij is een van de drijvende krachten achter de wet voor het homohuwelijk. En hij zegt, dit homohuwelijk... Dat heeft voor mij prioriteit. Laten we er eerst voor zorgen dat dit wettelijk wordt verankerd. En dan later kijken we al naar het geregistreerd partnerschap. En hij ziet dat amendement vooral als een poging om van de tegenstanders om de hele wet voor het homohuwelijk te ontsporen. Dus hij is in principe wel voor, maar om die reden stemt hij toch tegen dit specifieke amendement. Goed, dus een steekspel in de politieke arena. Maar hoe leeft dit in, in, de, in, de, Engelse, in de Britse samenleving, Arjen? Ja, als je op de opiniepeilingen afgaat... dus vanaf vorig jaar toen dit hele voorstel op tafel kwam... en we wisten dat het in het lagerhuis behandeld zou worden... We hebben we een reeks opiniepeilingen gezien. Nou, vanaf de zomer vorig jaar... Tot nu hebben we een stuk of zes, zeven opiniepeilingen gezien. En de meerderheid van de Britse bevolking... denk dan aan tussen de 55 en 75 procent van de Britten... die is gewoon voor het homohuwelijk. In de conservatieve partij, dat is, daar zit het probleem... zie je wel grote onrust en grote oneenigheid ontstaan over deze wet, en daar zie je, zijn de meningen echt verdeeld. 200 uh, conservatieve parlementariërs, ongeveer, die echt tegenstander zijn... en de rest, dat zijn er iets meer dan 100, die wel voor zijn. En die, die tegenstanders, die proberen dit proces nu te ontsporen. En dat kan dus leiden tot uitstel of vaststel. Ja, en dat, daar gokken ze natuurlijk op. Hè? Want de bedoeling van Cameron was dit wetsvoorstel... voor, het volgende, voor de volgende verkiezingen door het Lagerhuis en het Hogerhuis te loodsen... Maar ja, dit amendement, als het wordt aangenomen, heeft allerlei gevolgen. Ook voor andere wetten kan het hele wetgevende proces vertragen. En daar hopen de tegenstanders op. Net zo lang vertragen en traineren totdat uh, de verkiezingen zijn uh, aanbeland. En met een nieuw lagerhuis, nieuwe machtsverhoudingen, zo hopen ze. En dat het daarmee uh, uit, helemaal niet meer doorgaat. En hoeveel kans maken de tegenstanders? Ja, het gaat heel spannend worden, want de conservatieve partij, zoals ik al zei, is verdeeld. De tegenstanders van het homohuwelijk in die partij proberen nu een monsterverbond te sluiten met leden van de Labour-oppositie. Nou, Labour is in principe voor het homohuwelijk, maar er zijn ook veel labour parlementariërs die ook voor dit amendement zijn dat uh, nu op tafel ligt. En dan gaat het overigens niet alleen om het principe... Er speelt ook natuurlijk eigen belang bij, het eigen belang van de partij. Want Labour hoopt zo natuurlijk een wicht te drijven in de coalitie en vooral in de conservatieve partij. Nog meer onrust ook in een partij die de laatste weken toch al zo onrustig is. Arjen van Horst over het gedoe over het homohuwelijk in Groot-Brittannië. Dankjewel. Na vijf uur gaan we schaatsen, topschaatsen. Niet in Herenveen, niet in Zoetermeer, maar in Almere. We hebben de te leggen over een zeer vertrouwelijk rapport. Straks Bar van de Economie Redactie over Almere en topschaatsen.